7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De opgepakte Rabobank-bestuurder Sipco Schat... krijgt als gouden handdruk een jaarsalaris mee. Dat is in zijn geval 884.000 euro. En dat is opmerkelijk omdat hij de eindverantwoordelijke was... in het Libor-schandaal. Nadat dat schandaal naar buiten was gekomen... met het manipuleren van Libor-rente... mocht hij van de Raad van Commissarissen aanblijven. Maar in november stapte hij alsnog op... omdat de lokale banken niet met hem verder wilden. De vertrekregeling voor schat is vastgesteld door een onafhankelijke arbiter. De prijs van paspoorten gaat in maart omhoog. Een paspoort kost een volwassene nu maximaal 50,35 euro. Dat wordt bijna 67 euro. De nieuwe paspoorten zijn wel langer geldig. 10 jaar in plaats van 5. Ook identiteitskaarten zijn er vanaf maart 10 jaar geldig. Ze worden voor volwassenen ruim 10 euro duurder. Voor jongeren wordt de ID-kaart juist goedkoper.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 De Nederlandse trucker Peter Versluis heeft de zesde etappe van de Dakar-rally gewonnen. Hij was in onherbergzaam gebied in het noorden van Argentinië... ruim een minuut sneller dan de Rus Karginov. Bij de rally blijkt een van de motorrijders te zijn omgekomen. De Belg Erik Palante verongelukte gisteren al, maar zijn lichaam werd vandaag pas gevonden. De Belg van 51 deed voor de elfde keer mee aan de woestijnrally... door Argentinië, Chili en Bolivia. Tijdens de rally zijn ook twee Argentijnse journalisten omgekomen bij een auto-ongeluk. Zij deden niet mee aan de race. Het weer. In de loop van de avond en vannacht in het westen regen. De temperatuur daalt in het oosten tot een graad of twee. Morgenochtend bewolking en lichte regen, maar smiddag zon, vooral in het westen. En dan wordt het vijf tot acht graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De Apelspit zit er bijna op. Nog één file door een ongeluk op de A27. Preda richting Gorkum. Daar staat tussen Nieuwendijk en afrit werken dan drie kilometer. Ondernemer. Bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware, maar houdt de investering u tegen? Huur dan software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma.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 Radio 1 NTR Kunst Dames en heren, goedenavond. Onze gast zou een gep plaagd man kunnen zijn, want hij was tot voor zeer kort hoofdredacteur van Dagblad Trouw, en papierenkranten hebben het moeilijk in deze tijd, waarin de technische ontwikkelingen razendsnel gaan, en het nieuws zich steeds meer verspreidt via de digitale snelweg, maar toch heeft hij reden om tevreden te vertrekken, want onder zijn leiding is de oplage van Trouw stabiel gebleven, en dat is is al heel wat. Hier is Willem Schone. Uw presentator is Frank van der Linden. Willem, die, die piepen, heb je die nou permanent in jou? Ja, dat ja, zit permanent in Dat zit altijd. Wat is dat voor piep? Nou ja, het is ooit begonnen als een, als een, als een ruis, weet je wel. Het is een, wat je ook hebt als je, als je oor vol zit met water of zo. Maar het is een, gaandeweg steeds erger geworden. En uh, nu gewoon... Het, het, je kunt het vergelijken met het geluid van een tandartsboor. Zo ongeveer. Pardon? Ja, dat is, uh, dat is ongeveer de frequentie ook. Een hele hoge frequentie. En, dus, uh, dat noemen ze tinnitus. Of oorzuizen. Ja. Ja. Wanneer is dat zo'n beetje begonnen? Nou, ik denk in, uh, een jaar of drie geleden of zo. Zoiets. Dus ik heb van alles bekeken en gedaan en geprobeerd. Uh, natuurlijk naar de, naar de oorarts geweest, kano geweest. En me laten doormeten en uh, uh, acupunctuur, noem maar op. Oh, je maar God. je komt er niet af, hè. Dat is, uh, dus, en, uh, en, en, en heb je daar ook journalistiek onderzoek op losgelaten? Nou, nee. Dat, nou, ik, nee ik heb wel een beetje. Ik heb, ik heb er veel over gelezen en, uh, en, en, en wat mensen over gesproken en zo. Maar. Uh, uh, nog niet echt nee. Ik wilde er nog wel een keer een verhaal over schrijven. Maar uh, niet zozeer over die kwaal of zo. Of het is niet echt een kwaal. Het is niet levensbedreigend of zo. Het is een ongemak. Hè? Ja. En heel veel mensen hebben het. Maar uh, gewoon het, uh, het maakt je wel bewust van het fenomeen. Wat je noemt een fantoompijn. Hè? Het is, je hoort iets wat er niet is. Wat er niet fysiek is. Er is geen fysieke oorzaak voor. Dus dat noemen ze dan een fantoompijn. Maar het fenomen, als je erover nadenkt, Het fenomeen fantoompijn... Mm -hmm. ja, iets wat er dan zogenaamd niet is. Maar het is er natuurlijk wel. Want ik hoor het gewoon. Um, Daar ga je dan, als je erover door gaat pieken... dan moet er ergens een mooi verhaal in zitten. Denk ik. Uh, iemand vertelde me... Uh, hij wordt er ook een paar keer per nacht wakker door. Ja, dit, dit, ik heb er dus s'nachts wel, uh, wel, uh, wel last van, ja. Uh, en het is, je krijgt een soort vicieuze cirkel. Als je rustig bent en je bent uh, happy en je voelt je goed, dan heb je niet zoveel last van. Maar als, het, als dingen een beetje tegenzitten of je bent gestrest, dan heb je ook daar weer wat meer last van. Het zou tot de gedachte kunnen leiden, ik ben getikt. Ik haal me letterlijk en figuurlijk wat in mijn hoofd. Ja, nee, dat is niet zo. Nee. Want op het moment dat, hè, dat er meer spanning is, neemt het toe, zeg je. Dus dan lijkt er een psychologisch verband. Ja, ja dat, dat is er wel. Omdat je, omdat je dan, zeg maar, je, wat, je, wat ze dan noemen, dat heb ik nog wel weer gelezen. Wat ze dan noemen, je belastbaarheid die wordt dan minder. Ja. weet je Als je ruzie maakt met mensen of zo, je, je lontjes worden korter. Mm -hmm. Of je bent wat meer afwezig of zo, je moeilijk te bereiken, dat is wel zo. Maar die, die, die, weet je, die paniekgedachte van uh, oh, ik zit gevangen in mijn eigen kop. Zo. Nou, dat heb je in het begin, heb je, dat, heb je dat af en toe. Maar dat gaat over. Ja. Dat, is, dat, dat, dat heb ik niet meer. Wij van Kunststof spraken onder andere met de trouwredacteur Onno Havermans. En die zei: die, die functie uh, is Willem Schone, hoofdredacteur van trouw, niet in de koude kleren gaan zitten. Ik citeer nu letterlijk, de functie heeft duidelijk een wissel op hem getrokken. Fysiek. Ik heb hem in de loop der jaren zien veranderen in een klein, dun mannetje. <lacht> Ja, ja. misschien is het... Nou ja, kijk, ik, ik, ben nu, ik ben nu gestopt. Hè, en, en, en ik ben onmiddellijk ziek geworden. Dus ik ben wel sinds de tweede keer okay. ziek. Ja, gewoon fysiek. Gewoon, ja, ook een virus opgepakt of, of ergens. Of nu zo. kan het. Ja, nu kan het. Ja. Maar je, je, je merkt het ook echt. Je merkt het ook echt fysiek dat je uit die treadmillen stapt. Dat merk je wel, dat voel je. Dus dat moet, dat, je moet omschakelen. Hoeveel jaar, jaar heb je het gedaan? 6,5, nou, dus dat valt wel mee. Dus, maar, en, ik, en ik vind het wel, het is wel ontzettend mooi werk, hoor. Wat vond was... je het mooiste, hoofdredacteur? Ja. Nou, het heeft zoveel facetten. Het heeft zoveel facetten van, van, zeg maar, van, van commentaar schrijven tot aan de krant goed bezorgd krijgen, zo, waar je ook mee te maken hebt. Je hebt met zoveel. Uh, ik vind het dagbladbedrijf is gewoon het mooiste bedrijf wat er is qua ritme. Mm -hmm. en, en je hebt met alle facetten heb je te maken daarvan. Dus dat is gewoon. Je, dat, daar ben je gewoon voortdurend mee bezig. Dat, dat ritme zit in je lijf. En. Uh, en je, je mag over alles meepraten en over alles meedenken. En, en wat dus, is in alle eerlijkheid gewoon een rot facet van hoofdredacteur zijn? Nou, misschien toch het idee dat. dat, dat, dat, dat het, je krijgt het werk nooit af en je krijgt het nooit echt goed. Je krijgt het nooit echt goed. Je, je kan, je kan je zit echt fantastische dingen je, je doen. Je bril wat steviger op de neus. Ja. Je, je krijgt het nooit goed, zeg je op dat moment. Je krijgt het nooit goed. Je kan nooit echt een. Dat zijn maar heel zeldzame momenten dat je kunt zeggen: Oké, okay, nu, uh, nu is het echt fantastisch. Dit is echt fantastisch. Je kunt nooit echt. Eentje een... dan? Eentje dat je dacht: Ja. Zo nou ja, dat is Dat, dat, dat hebben we echt gehad. En er was een hele redactie bij ook. Dat was toen we vorig jaar. We hebben dus de zaterkant vernieuwd. We hebben een nieuwe katernen gemaakt: twee. Letter en geest en tijd. Op een, op een ander formaat. Op een fantastisch mooi papier. En uh, daar zijn we een jaar mee bezig geweest. En toen, die, toen hebben we dummies gedraaid. En toen kwamen die doos met die dummies op de op de redactie, die hebben we midden op de redactie gezet... die hebben we opengemaakt, die hebben we met z'n al die dingen eruit getrokken... en toen dachten we, ja... Mm. hier klopt nou echt alles aan, weet je wel? Nou, dat is, dat is een zeldzaamheid dat, ja. dat gebeurt je heel weinig. U luistert naar uh, Willem Schonen Hij uh, is hoofdredacteur af... bij misschien wel de beste krant van Nederland. Trouw. Uh, en uh, ja, wij zijn er bijna elke dag... weer vijf dagen in de week op Radio 1 van de NTR... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Er ligt een tegel voor jou, Willem... aan het eind van de uitzending. Uh, daar is alvast een fijne wijsheid... uit eigen pennen, schat ik, uh, op komen te staan. En u kunt uh, mailen via www.radiokunsthof.nl... en hashtag radiokunsthof voor uw tweets. Uh, ik had gedacht, laten we nou eens niet... Uh, alle interviews overdoen die al met je zijn gemaakt. Laten we de zeven hoofdzonden nemen. En die met elkaar aflopen. Uh -huh. um, per slotverrekening ben je volgens mij van Rooms-Katholieke komaf. Yeah. Yeah. En, en die zeven hoofdzonden heb ik me laten invluisteren. zijn ook, ook eigenlijk terug te, te brengen tot een katholieke oorsprong. Uh, ik trap af met uh, één, superbia, hoogmoed. En we beginnen telkens bij de persoon Willem Schone. Wat is er eventueel hovaardig of ijdel aan hem? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Um... Of juist ontzettend niet. Dat nee, jonge, ik heb het helemaal niet. Ik heb het helemaal niet. Ik heb het helemaal niet, nee. Ik heb het helemaal niet, denk ik. Ehm... Um... De enige plek waar, waar, het zou, waar het zou kunnen opbloeien... is in, is in de krant. Als je jouw stuk in de krant staat... dat doet wel, dat doet wel wat met je. Ik, ik wil wel graag in die krant staan. Ja. Met, met iets wat, wat ik geschreven heb. Dat is toch eigenlijk toch een... Dat is een fantastische eer. En ook, ook, dat straalt ook wel prachtig op je af natuurlijk... als je in zo'n krant mag schrijven. Misschien soms iets te snel... zoals bij dat stuk over de Oostvaardersplassen Ja, dat, dat ging, dat ging, dan gaat het iets te hard. Ja. Dus dan denk ik van... nou ik, ik zal ik ze zal even van, van, van Jetje geven. Dat moet je dan weer net Vertel niet eens doen. aan de luisteraars. Wat geschiedde daar? Nou ja, we hadden een, we hadden een debat. In, iedereen kent de discussie over het grote wild... in de Oostvaardersplassen. en De koningpaarden en de hekrunderen. En noem maar ja, op. Moeten we dat lekker laten lopen? Of moeten we toch ingrijpen? Ja. Ja, en, en dan sterven ze af in de winter. En dan gaat de Kamer weer debatteren. Dat die, die beesten moeten worden bijgevoerd. En dan zeggen we, anders moet je dat niet doen. Dus het is, ja. En dat is nou echt een debat. Een enorm debat. Maar een debat tussen gelovigen. Hè? Dat gaat dus echt. Dat zijn dus mensen voor. En er zijn mensen tegen. Ja, ja, en dat, die, prima, die, toch in die, trouw. Die, ja, dat is op zich wel prima. Ja. Dat is op zich wel. En dat is ook een debat dat zich heel erg bij ons in de kolom heeft afgespeeld. Dus dat is wel fantastisch. Dus, uh, maar op een gegeven moment vloog dat uit de bocht. En ik heb op zaterdag een rubriek in de kant. Die het brief van de hoofdverdactie. Dat is eigenlijk... Heb ik niet bedacht hoor, die was er al. Maar dat is eigenlijk een beetje ons alternatief voor een ombudsman. En ja, wat voor zin vloog dat debat uit de bocht? In de, op een gegeven moment kreeg, werd iemand uitgemaakt voor een, voor een, uh, een soort tellende vogeltjesgek. Die het liefst wilde dat al die runderen daar verdwijnen om, om weer ruimte te maken voor, voor vogeltjesgek. Dus jij vreef en, en je handen en, voor... en jij ging tikken. En dat was een medewerker van ons krant, dus ik dacht... ja, en, en, ja dat kan toch echt niet? En je zag ook dat lezers, die, die, die waren daar boos over... over de toon van dat debat. Dat werd te fel, dus dat, dat ging niet goed. Dus ik heb dus, uh, Frans Nouter die dat, die dat, uh, uh, die dat uh, had geschreven... die heb ik dus... Uh, Frans Vera's moet ik zeggen, sorry, ik, ik, ik haal het naam erdoor... Uh, die, die dat had geschreven, die heb ik daarop bekritiseerd, ja. Dus dat werd een, en dat werd wij niet in dank voor. Ja, wat voor zin bekritiseerde je die? Zo, zo schrijf je niet over mensen. Zo, schrijf je, zo ga je, je niet met je tegenstanders om. Nee. Ja. Dit, is, dit is geen debat meer. Dit is, nu halen we het gewoon naar elkaar uit... op een manier die, die de zaak niet dient. Wat het en waarom, waarom vind je dat achteraf geen goed stuk... en misschien wel te snel en te ijdel geschreven? Omdat die uh, omdat die, die rubriek die, dat die functie van die rubriek... is niet een column schrijven... is niet een commentaar schrijven. In een commentaar mag je fel zijn. Weet je wel? In een kolom mag je fel zijn... Voor je, voor je eigen standpunt gaan staan. Maar die, die, die rubriek is bedoeld om te vertellen... wat er in de keuken van de krant gebeurt. Mm -hmm. En wat voor keuzes worden gemaakt. Die niet voor afrekeningen? Nee. Die is niet Ook, voor niet afrekening. Ook niet intern? Ook niet intern. Ik heb, uh, ik heb ik verschillende van die brieven geschreven... waarin, uh, waarin ik heb uh, gezegd dat de redactie iets niet goed had gedaan. Uh, of iets anders had moeten doen. Uh, en het, dat wordt je natuurlijk niet een afgenomen op de redactie. Maar dat is, dat is het wel ja, goed, Wat daar is die rubriek voor. Je hebt misschien wel gelijk. Het woord misschien moet leidend zijn in dit <lacht> gesprek. Misschien wel de beste kant, misschien heb je wel ja, gelijk. Ja. Uh, want uh, er zijn ook redacteuren die over jou zeggen dat je uh, niet ijdel bent. En, en misschien wel ja, al te zeer niet ijdel uh, bent. Want uh, zeggen ze, ja, hij zou net als Philip Remark van de Volkshand... en net als Peter van der Meers van NRC Handelsblad met zijn kop in de wereld draaien, ja. door moeten zitten. Ja. Hij moet die krant naar voren schuiven... en ja. daarin heeft Willem gefaald. Ja, dat heb ik niet goed gedaan, nee. Hoe kon dat? Nou, omdat ik, ik ben geen knappe jongen. <laughs> dus dan, dan, dan, dan heb je al een minnetje. Nee, dat is flauw, maar... Uh, um... Ik heb wel, ik heb wel ik heb vrij, vrij veel radio gedaan. En ik vind radio eigenlijk hartstikke fantastisch. Ja, toch. Ik heb het een heel mooi mee. Zit hier niet voor niks? Is nee, dus dat vind ik altijd heel, heel, heel, heel mooi. Maar dat is zo, ja. Dat is zo. Je, kijk, als je, als je, zeg maar... Alles wat, ik telt, wat, wat je in zo'n functie goed zou moeten doen... Uh, dan, uh, dan red je dat nooit allemaal. En een uh -huh. paar dingen moeten dan gewoon afvallen. En dan is het, waar liggen je, waar liggen je sterktes? En, en, uh, en... Ja, mijn kracht ligt niet... In het, in het, het TV-boekbeeld van de krant. Wat Peter van der Meers is voor, voor NC Welles... En Philip voor de, voor de ja. Volkskrant ook meer. Ja. Die hebben dat meer in zich. Ik heb andere, andere kwaliteiten. Um, in hoeverre, die die in wat minder zichtbaar zijn. Sorry, sorry dat ik je onderbreek. Maar in hoeverre speelt misschien ook mee. dat het lastig zou kunnen zijn. om uit te leggen waar trouw nou precies voor staat. Hè? Um, wij spraken jouw opvolger, Kees van der Laan. Uh, en, en die zegt, uh, waarin Willem verschilt met mij... is dat hij trouw een christelijke krant noemt. Maar in mijn ogen is het gewoon een krant met christelijke wortels. Uh -huh. En daar gaan we al. Ik bedoel, de hoofdredacteur en de ex-hoofdredacteur... die, als het gaat over de definitie van de krant... eigenlijk niet eens echt 100% helder zijn. Ja, ja, ja, oké. Okay. Okay. Ja, maar daar, daar, daar ligt mijn probleem niet. Kijk, als we één ding goed hebben gedaan, is het dat. Is, is wat? Is, is, het, is, het, is het het benoemen... En etaleren van de identiteit van de krant. Maar wie van deze twee mannen, Willem Schone, die hier tegenover mee zit... en Van der Laan, zijn opvolger, heeft nou gelijk? Is het nou een christelijke krant? Ja, of een krant is, die Kees is niet ooit... de baas. In mijn is het een christelijke krant. Ik, ik zeg altijd, lees hem. Pak die krant er nou eens bij. Nou, maar Le Kun je je voorstellen dat dat toch een wonderlijke mededeling is? Jij hebt hem lang gerund. Christelijke krant, zeg je. Nee, zegt jouw opvolger, een krant met christelijke wortels. Echt iets heel anders. Ja, nou, het is, het is geen enorm verschil, denk ik. Nou, maar ik, nou, weet, weet, weet, dus... Als Philip R. zou zeggen... de volkshand heeft linkse wortels... dan zegt hij ook, maar uh, we zijn niet meer links. Maar Philip R. kan niet vertellen... wat de volkshand is, hè? <laughs> nee, echt niet. Ja, ik vind het prima om over de Volkshand te debatteren... maar we hebben het nu even over trouw. Nee, maar, maar van trouw kun je precies zeggen wat het, wel, wat het is. Namelijk. Nou, doe het. En, en als je dat, dat, is een, dat is een krant die... die a, hij is, hij, is, hij is positief gestemd... want hij is hoopvol over de toekomst. Ja. In, in die zin is hij idealistisch. Dat is NRC niet? Nee. Dit is NSC veel minder. Wij, wij, wij hebben vertrouwen en geloof en hoop op een betere wereld dan we nu hebben. Twee. Twee, wij, we hebben oog voor de naaste. He, niet alleen voor, voor, voor ons eigen welzijn en ons eigen geluk. We hebben oog voor de naaste. En we zijn ook zeg maar, serieus en gematigd qua toon. Dus hmm. we, we onderzoeken dingen en we, we blaren niet. Hm. Nou, als je als niks zegt als je die ding bij, bij elkaar pakt, dan zie je een christelijke krant. Ik zou. En ik zou. Zeggen, dan moet je verder over de predikanische niet zo moeilijk nemen. Nou, Oké, okay. maar als ik nou zeg, ik vind trouw een empathische krant, een krant die zich serieus verdiept in wat iemand zegt en voelt, en eigenlijk daarin geen onderscheid lijkt te maken, en telkens kijkt wat is er ter verdediging aan te voeren van die positie van die ander en niet het kritiseren voor opstelt, wat toch heel veel andere kranten wel doen ja dat is zo dat, dat, dat klopt ook wel denk ik dat is wel goed alleen ik vind empathisch is wel een neutrale term een beetje te neutrale term Oké, okay, moet warmer ja ja want een, kijk een krant moet echt kleur hebben en dat zie je ook dat zie je nu ook gebeuren je moet als krant een identiteit hebben ik, ik, zeg, ik, ik maak een beetje flauwe opmerkingen over Philippe op en Mark. maar dat ligt niet iets aan Philippe. dat ligt aan de volkskrant de volkskrant heeft altijd gekozen voor een hele brede formule die wil mm -hmm. een krant maken voor iedereen mm -hmm. En nou, je kunt te iedereen zeggen. Ja, zeg ja, ja dat kan woorden. niet meer. Maar in de huidige krantenmarkt, in de huidige mediamarkt... kan dat gewoon niet meer. Maar kan Remark ook tegenover jou... als jullie hè, als persgroep kranten onderling met elkaar praten... dan onvoldoende duidelijk uitleggen... in jouw optiek wat voor krant hij maakt? Nou, hij kan, het, hij, kan het nu, hij kan het nu beter dan Pieter Broertjes het wilde doen. Zou ik het zo zeggen. <t> zijn voorganger. Ja, die wilde dat gewoon nooit echt benoemen. Die Bij de, de, de, de, de, de volksland zeiden ze... wij waaien gewoon met alle trends mee. En liefst zover zo we op, op En dat is voorbij. Je moet nu kleur bekennen. Je moet laten zien wie je bent. Maar voor wie wil je die kant maken? En dat is bij de Volkskrant nu? Dat is bij de Volkskrant nu gewoon... De, de, de, de, ja. Of het gevaar flauw worden. Ja. De, de van het leven genietende grachtengordel. Nou, Philip Remark mag inbellen. <lacht> Philip Remark mag inbellen. De van het leven genietende grachtengordel. Daarvoor wordt de Volkskrant gemaakt. Sorry, dat, sorry. dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, nogmaals, we interviewen jou over trouw... en we gaan naar de tweede hoofdzonde... Hebzucht of gierigheid. Eerst jijzelf, Willem. Waarin ben jij mogelijkerwijs gierig? Goh, dat is echt... Ehm... Um... Ik zou het niet weten. Echt waar. Sorry, ik zou het niet Opnieuw weten. Opnieuw scoort hij hoog op, op, op de lijst van... Uh, ik ben een goed mens. We hebben er nu twee. Je bent en niet ijdel en je bent niet gierig. Uh, word je miljonair als je hoofdredacteur bent? Nee. Wat verdient een hoofdredacteur van Ton? Nou ja, die verdient een heel goed salaris. Wat is dat? Nee, dat ga ik je niet vertellen. Anderhalve Ton? Nee, nee, nee, nee, nee. Minder de, de, de, de hoofdructuur is ver onder de balken. In de ver onder de balken, ja. Dus laten we zeggen, zo'n beetje de oplage van trouwen: 100.000. <laughs> ja, zoiets. Ja, oké, okay, goed. Hey, en uh, hoe ga jij om met je geld? Beleg jij bijvoorbeeld duurzaam? Uh, nee, ik beleg nauwelijks. Ik beleg nauwelijks. Omdat ik geen, geen zin heb om me bezig te houden. Ik, ik had wat aandelen die ik net verkocht. Welke aandelen? Oh, er waren gewoon een paar beleggingsfondsen. Een paar groenfondsen. Ja. Ja. ja. Ik vraag het omdat uh, Trouw uh, recentelijk die mooie prijs heeft gekregen. Ja. Uh, Kasteel Groeneveld. Een jaarlijkse prijs. In dit geval voor de duurzaamheidsredactie van Trouw. Ja. Uh, die prijs gaat sinds 2000 naar personen of organisaties... die zich inzetten voor het debat over de groene ruimte. En die daarbij een afwijkend kritisch geluid laten horen. Uh -huh. Wat is dat geluid in het geval van Trouw? Nou... Het geluid, ik denk dat je het het best kunt zien aan, uh, aan, het, uh, aan het natuurdebat in Nederland. Dat is, uh, dat is echt, uh, kijk we hebben gezegd van, uh, duurzaamheid is voor ons een thema dat gaat niet meer weg, dat blijft. En dat gaat niet alleen maar over uh, duurzame energie of over duurzame productie van, bij bedrijven of zo. Dat gaat over meer. Uh, dus en als je kijkt naar van hoe, uh, hoe het natuurdebat is geëxplodeerd, wat eigenlijk een... Nou ja, wat ooit een debat was van mannen met groene hoedjes op, zou ik maar zeggen. Ja, met een sokken, et cetera. Ja, toch van experts en zo, een, een vrij elitaire en afgesloten gemeenschap. Iedereen moeite zich mee. Uh, dus hoe gaan we om met ons met, met de ruimte? Wat noemen we eigenlijk natuur? Wat vinden wij, hoe ervaren we dat? Is dat een, een beetje ook een merk wat trouw heeft gekozen? Want dat zie je ook steeds meer bij media. Dat uh, ze staan voor of cultuur en kunst. Ja. Ze staan voor sport, hè? Ja. AD. Ja, ja, ja, ja, ja. En in jullie geval... duurzaamheid? Ja. Ook ja. in samenhang met het rentmeesterschap? Het Absoluut, bijbelse ja. dat is gewoon een christelijke waarde. Hè? We hadden het er net over. Dat is gewoon echt een bijbelse waarde. Dus je druk maken over hoe, je deze aarde, hoe wij deze aarde gaan achterlaten... of hoe ons nageslacht deze aarde zal aantreffen... dat zit daar heel erg in. Ja. En als mensen dan tegen jou zouden zeggen... Dat is allemaal leuk en aardig, maar als het gaat om het echte onthullen van wat er op dat gebied fout gaat, doet Trouw te weinig. Het is geen krant die ook het harde nieuws brengt. Laat zien: van kijk, daar gaat Sheldon fout in. Ehm. Um... Dat is ja in de journalistiek. Ja, Deze nee, zucht. maar dat is... Kijk, dat, of misschien, kijk als het gaat om, om, om, om de beerputten en de deksels daarvan en zo... dan, dan misschien, misschien minder dan anderen. Dat zou kunnen. Maar is het niet juist daar zo nodig? Op dit terrein? Ja, maar kijk, als je kijkt van het, hoe... Uh... Um, ja, dat is misschien een hele slechte, dan een hele slechte zij, zijpad zo. Maar nou, we hadden het net over de Oostvaardersplassen Plassen. als je kijkt naar de, de discussie over de, de ecologische hoofdstructuur. Of wat Henk Bleker heeft gedaan toen hij uh, aantal de staatssecretaris. Zo, hmm. Dat debat wat zich toen ontrold heeft. Hmm. Daar zijn we ongelooflijk scherp in gegaan. Ja, dat hij dat eigenlijk, dat al het investeren in, in, in ecologie min of meer terugtrok. Ja. Ja, dan zou, okay, dan heb dat, dat is een mooie journalistiek, zeg ik nu even spottend. He, je gaat als een dominee staan, je zegt foei en je zwaait met je vinger. Maar is het hart van journalistiek toch niet dat je dingen uitzoekt... feiten blootlegt? Nou, dat is een deel van de journalistiek, is dat zo, ja. Maar kijk, als het gaat om, om dit soort discussies... waar ongelooflijke mensen dus A, interesse in hebben... en ook bij betrokken zijn, hè. dat kan ook... Je kunt zeggen van ja... Niet iedere, niet iedere uh, journalist mm -hmm. is, is er om, om de deksel van de beerbord te lichten. Nog even gierigheid. Maar als het gierigheid. gaat om de, een discussie over de kwaliteit van het onderwijs... of de kwaliteit van onze leefomgeving... Mm -hmm. dat, dat, dat raakt ontzettend veel mensen. Dus... Ja. Nog, nog even gierigheid, want het zou misschien ook met geld te maken kunnen hebben... in die zin dat je ook wel weinig poen hebt... om heel veel in een onthullingsredactie of researchredactie te stoppen. Ja, dat is zo. Maar... maar het mag geen, dat mag dus geen argument zijn. Dat mag dus gewoon geen argument zijn. Het enige wat... Dat, dat feit mag er alleen toe leiden... dat je zegt, we moeten gewoon... heel erg duidelijk en scherp kiezen... voor de dingen waar we in de, de gebieden waarin wij de maar, beste willen zijn. Sorry dat ik zo zit te pesten, maar medewerkers van trouw... Uh, uh, bijvoorbeeld Minka Nijhuis... Uh, die op Irak en Burma en dergelijke heeft gereisd... die zeggen, ja, het is steeds moeilijker aan het worden... om voor trouw kwaliteitsjournalistiek uh, te bedrijven... omdat de krant... En dat is begrijpelijk. oplageproblemen, problemen, advertentieproblemen, gewoon het budget daar niet voor heeft nee, en ons gewoon niet fatsoenlijk kan betalen. Dat is zo. Dat, nou. is, dat is absoluut waar. Dat is echt een bedreiging. Uit, even voor de lezer, de luisteraar die dat misschien niet helemaal op het netvlies. Had. Nou ja, kijk, we hebben, wat wij nu aan waar vroeger kranten dus echt mensen in vaste diensten over de hele wereld hadden zitten. We ja, hebben, hebben nu freelancers die wij, die wij, die wij niet goed betalen. Dat is, we zijn ook de eerste om dat te zeggen. Dat is ook zo. Maar dat geldt niet alleen voor trouwen, dat geldt ook voor NC Handelsblad. Ja. dat geldt ook voor andere kranten. Ja. ja. Maar hoe hou je dan tegelijkertijd je pretentie uh, overeind uh, dat je dingen goed uitzoekt? Dat je niet alleen met je vingers zwaait. Nou, dat is precies waar een half uur wakker van moet liggen. Ja, <laughs> en niet Want, van een piep. <laughs> nee, nee, <laughs> niet van een piep. Want, nee, maar dat is, dat is precies het probleem. Want omdat je, je weet dat die, die druk die blijft. Je weet, aan, je weet dat, dat je, voor, zeker voor de lezen die we nu hebben. We kunnen ook praten over kranten over 20 of 30 jaar, hoe ze er dan mm -hmm. uitzien. Maar de lezen die we nu hebben, daar moeten wij een compleet nieuws medium voor zijn. Mm -hmm. die, die moet, en tegelijk weten we dat ze een beperkte middelen hebben. Dus, maar. Uh, als die, die, diezelfde krant de hoogovens aanklaagt wanneer daar wordt onderbetaald. Of wanneer mensen 45 uur werken terwijl ze voor 40 uur worden betaald. Kun je je dan zelf wel veroorloven om je eigen mensen onder te betalen? Nou, kijk, nee. en we betalen ze ook niet onder. Nou, als je uh, een reportage bent in Burma, je krijgt 800 euro. Dan zou ik zeggen dat is onderbetaling. Ja, in die zin dat we Nee, we kunnen, natuurlijk, we kunnen freelancers nooit een, een, een soort van uurtarief geven. wat vergelijkbaar is met een redacteur. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hebben ze er wel recht op? Nee. Ook niet? Nee. Want? Omdat ze. Kijk, het is, het is, een, het is een, een, een bestaan waarvoor ze kiezen. Tja. Ja, Nog even. Natuurlijk. jij gaat zeggen wat, wat, ze, wat, wat ze ook <laughs> wel eens roepen? Het is een eer om in trouw te staan. Nou, kijk, we wij, wij hebben in die zin. Nooit met, met dat wapen gebruikt om de, om de tarieven naar beneden te halen. Nee, Anderen wel. <laughs> Anderen wel, ja. Andere wel. Maar freelancers zijn geen werknemers. Dus We kunnen tegen een redacteur zeggen, die nu op de sportredactie zit... zeggen van, jij gaat morgen de, de, de, ja. de Sinterklaas verslaan. Dat kunnen ja. we met de freelancers niet doen. Oké, okay, ik stel voor dat we dit punt uh, laten liggen. Dit, hier worden we het niet over eens, maar ik ben nee. natuurlijk freelancer. Dus uh, ja. uh, het zal een beetje extra passie geven. Ja. We gaan naar drie. Naar uh, onkuisheid, jouw favoriete zonde, Willem. <laughs> Wat is er onkuis aan, Willem Schone? Nou, misschien... Uh... Ik ben zo'n trouwe hond, jongen. Wil ja. niet ja. Dat wil je echt niet weten, hoor. Je bent een heel, heel een saaie, trouwe man. Ja. ja. Ik, uh, ik sprak ooit Bart van de Vlies uh, van, van de SGP. Toen, hey, dochter, de grote man. En, en die zei, als ik een abri passeer en ik zie vanuit de verte... dat daar een vrouw in hangt met een decolleté... neem ik een andere abri. Ja. <laughs> en jij? Nee, dat doe ik niet, nee. Nee, nee, in je, je hoofd mag vooral alles gebeuren natuurlijk. Ja. Nou, Jimmy Carter, die zei... ik blijf nog even bij religie in, in een fameus Playboy-interview. Als je het in je hoofd doet, doe je het ook. En dat is eveneens een zonde. Nee, dat is echt flauwe ja? ja, Dat vind ik echt Nee, cool. ja, Je kunt in je hoofd van alles doen natuurlijk. Dus, en bovendien is dat vaak veel spannender dan dat je het in werk gaat doen, denk ja. ik. Wat is er onkuis geweest in jouw uh, trouwjaren? De jaren waarin jij hoofdredacteur was. Dat je zegt, ja, ik vind dat achteraf toch gewoon... Een beetje bezoedeling van onszelf. Hadden we niet moeten doen. Um... Een foutje. Nou ja, kijk... Niet zo, niet zo heel lang na mijn aantreden... hebben wij, uh, hebben wij een, een omslag om de kant gehad... Van, uh, op initiatief van Doekle Terpstra. Een, zeg maar, een soort van... Dat was in de tijd van dat Wilders echt in opkomst was. Nou, even Doekle Terpstra, later verbonden aan de, de HBO-raad... He, hoger beroepsonderwijs, ja, CDA. Oud, ja, man die actief is in het CDA, maar ja. toch vooral bij het CNV zat, he, het ja. vakbond. Ja. En, en hij geldt als een man op de linkervleugel van de christendemocratie. Ja. En wat gebeurde er? En, en Doekler had bij ons een, een verhaal geschreven in de krant, en die, en die, waarin hij die zei: van, van we, we moeten, wilde moeten we gewoon nu, gewoon, dat, dat hele geluid, dat moeten we nu, dus echt kappen tegen, tegenin gaan, ja. Ja. En, en laten we de, pro hem... de problemen waar hij het over heeft gewoon benoemen. Laten we die bij de, de lurf pakken en laten we die oplossen. Ja. En laten we hem daarmee de wind uit het nemen. Dat is, dat is zijn idee. En jullie gaven Doekle een enorm podium door hem, bijna pagina voorpagina te om de krant heen. Dat, ja, heen. dat, ja. zegt, dat is echt krankzinnig. Ja. Krankzinnig, krankzinnig maar liefst. Ja, dat was wel. Dat, kijk, dat, dat, kwam, dat kwam op tafel en ik heb daar spontaan jou gezegd. Maar het was natuurlijk een heel, toch wel een heel bizar idee. Maar het was een storm, was het krankzinnig? Nou, achteraf, ik was toen echt een. was nog maar net hoofdredacteur hoor. Een half jaar of zo. Mm -hmm. Dus. Uh, maar. Nou, om, A, omdat ik het, de, de redactie helemaal niet heb versteld. Dus dat ging ook echt mee. <lacht> dus, uh, Wat het was, Het was echt een overval. Het was echt... Ga door, Willem. Ga door. Je <laughs> raakt op stoma. Ja. <laughs> ja. ja. Maar hoe kan dat geschieden? Want je, je, je moet toch juist in de nou, regio. Nou, ik kan het over... Ja, dat doen we. Het was een soort was een soort advertentieruimte. Je hebt ook wel eens advertentiewikkels om de kranten heen. En Dan ja. begint de krant gewoon op pagina 3, maar pagina 1, 2. En de beide achterpagina's die zijn dan voor het adverteren. Nou, was je het gewoon, als het ware? Te, het voor? Te, te eens met Terpstra om, om nog objectiever nee, te zijn. Nee, ik vond het. Een, nee, niet, dat, daar ging het niet zozeer om. Het was, het, het was een enorm debat op dat moment. Het was gewoon, het was het najaar 2007 Najaar 2007 of zo, hm. denk ik. En, en er was een enorm debat over wilders en hoe je daarmee daar om moest gaan. En zo. Dus dat was, een, dat was een soort stunt. Ja. Dus, je liet je uh, meeslepen. Nou ja, we hebben, kijk, we hebben ons in die zin er niet echt redactioneel aan verbonden. Dus hebben andere media hebben, hebben dat nog wel gedaan. Maar, ja, maar je weet dat dat begrijpelijk is. Ja, hij zat op het podium. Hij zegt: Hoe doen we dat? Ja. Kan, kan ik ja. jou een pagina kopen? Ja. Of zo? Ja. Een, nou, toen kwamen we daarop uit. Zeg, ja, dat kan. Ja. En later dachten we, Oh. Ja. Ja. Ja. Maar. Maar het, was, het, was, het, nou ja, het debat was, was er wel. Dus er was wel reuring. Dat was, dat was, goed. Ja. Dat was goed. Nog even uh, onkuisheid. Hè. Uh, een klein deel van de redactie van Trouw... niet het overgrote deel, ik zeg het er eerlijk bij... Uh, heeft er nog steeds mixed feelings over... dat je in de sollicitatiecommissie zat... Uh, met betrekking tot een hoofdredacteur... Ja. en later zelf die hoofdredacteur werd. Mm -hmm. Hoe kijk je daarop terug? Ja, dat was een hele bizarre geschiedenis. Ja. Dat was een hele bizarre geschiedenis. Maar nou, er niet, dat was een procedure, daar zijn we niet goed. Dat, we zijn er vastgelopen. We zijn er niet goed uitgekomen. We, zeg je nu? Ja, die commissie. De commissie is daar niet goed uitgekomen. Dus heeft, we zijn er tien, jaar, tien maanden mee bezig geweest, hè? Dat is echt ongelooflijk. Wat ging er fout toen die overheid. We vonden de, gewoon de, een goede, goede kandidaat niet. Dus, uh, dus dat, we kwamen daar gewoon niet uit. Uh, met, met interne kandidaten niet, met externe kandidaten niet. Dus dat was heel een heel. Nee, dat is niet leuk nee, als je zoiets meemaakt. En hoe, hoe en wat had je dat dan beter moeten doen? Had je er toen je zag aankomen dat je werd aangezocht eruit moeten gaan? Of heb ik wel? gedaan, dat heb ik ook gedaan. Jawel, maar eerder? Of, hmm. of, of hoe? Want het is een beetje van: uh, wij van WC Eend uh, uh, bevelen Willem Schonen aan. Ja, zo was het gelukkig niet, maar. Uh, want er lag gewoon echt een pas en er moest een knoop worden doorgehaakt en dit was, dit was de beste oplossing. De bril, bril gaat op, de bril, ja, bril gaat af. Ja, nee, dus dit, ja, dit, dit was het beste oplossing. Nee, verdient dat verdient geen schoonheidsprijs. Dan heb je iets uit te leggen, terwijl je weet dat je kunt het niet kunt uitleggen. Want het, is, het gebeurt in, in, in een vertrouwelijke uh, benoemingscommissie of sollicitatiecommissie. Dus dat kan helemaal niet. Dus dat, is, dat blijf je natuurlijk altijd een beetje achtervolgen. Je kan nooit uh, precies uit de doek doen wat er precies gebeurt. is. niet? Nee, dat kan echt niet. Nee, dat is, dat wat niet. staat dat in de weg dan? Nou ja, dat is gewoon een vertrouwelijke procedure. Dus wat we daar boven de buiten hebben kunnen brengen, hebben we gedaan. Dus mm. er is wel dat nee, te... is nou zeven jaar geleden. Joh. Nee, nee ik kan het niet dat kan je echt niet doen. Nee, dat kan echt niet. Dat, dat klopt niet. Dat zou heel onkuis zijn. <lacht> we gaan uh, naar, naar de volgende zonde. In hoeverre ben jij jaloers in Nvidia of afgunst? Ik kan wel jaloers zijn, ja. Wat schiet je te binnen? Is het dan een mooi stuk van iemand? Ja, mensen, ja, ik ben, als, als, als mensen die heel goed kunnen schrijven, ja. Daar ben ik wel echt jaloers op, ja. wie, is, wie heb je op je netvlies? Eh... Um. Uh, Wim Wim Boefink is een hele goeie bij ons in de krant. Hè? ik heb ja. mensen bij ons ja. in de krant. Wim Boefink, die, columnist, ja. ja, columnist. Bert Keizer, columnist. Ja. houdt lang niet iedereen van, maar ik vind hem echt, vind het echt fantastisch. Ik ben, heel, ik ben, hou heel erg van opschalten, mm -hmm. ook lang niet iedereen, maar hou ik heel erg van. Dus eigenlijk mensen die een hele eigen stijl hebben, die de pen kunnen laten zwieren op hun eigen maniertje. Ja. Ja, en dan vooral mensen die, die van, van niks iets kunnen maken. Dat, is, dat is, vind ik nog de grootste kunst. En Jaap de Berg. Onze hmm. en, Houd -Houd wat staat jou daarbij in de weg? Is dat iets karakterologisch, dat je, dat je die penny zo makkelijk kan zuren? Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb, dat is het niet, denk ik. Maar het is. Uh, want ik heb het wel. Ik heb wel veel geleerd hoor. In de tijd. Ik zit nu bijna 30 jaar bij de krant. En Ik, uh, ik, ik kom van, uh, van. Ik heb in Wageningen gestudeerd. En echt een echte natuurwetenschappelijke opleiding. Dus. Als je daar vanaf komt, dan kun je het absoluut niet meer schrijven. Hè? Als je het al kon, dan, dan is het. Alle comma's ja. moeten geneukt. Ja, ja, ja. Alles dus moet als kloppen. je natuurwetenschap natuurwetenschappelijk opleiding gaat, dan heb je wel leren ja. schriftelijk rapporteren, maar je hebt, het schrijven heb je afgeleerd. Ja. Dus dat moet je opnieuw ontdekken. Dat moet je opnieuw leren. Ja. Dus, ben je ook, je loers op Rob Wijnberg, die wegging bij NRC Next en De Correspondent, een digitaal platform voor topjournalistiek begon? Nee. Nee. Ik vind het wel jammer dat hij, dat hij weg is gegaan bij... Of dat hij weg moest. Want dat was het geval. Ja. Dat hij weg moest bij niks Hij had de strijd ik... met Van der Meers van de Ernst. Ja, dus dat, dat vond ik wel jammer. Maar... Maar ik ben niet, ik ben niet jaloers op, op, op zijn project nu. Ik heb het wel een paar keer met hem over gehad. Hij heeft miljoenen binnengehaald voor de correspondent. Was ja. enthousiasme bij, uh, ja. bij grote lezerspotentieel? Waarom bevalt dat initiatief Nou ja, omdat. Kijk, wat erachter steekt, is de discussie over, over wat is jouw merk? Hè? Wie ben je? En wij zijn trouw of wij zijn de Volkskrant of wij zijn NRC, of wij zijn Next, of zo. Maar dus, dat, is een, dat is een collectief, dat is een geheel... Uh -huh. met een bepaalde geest en een, en een sfeer en een toon... en die we ook heel zorgvuldig bewaken. Waar we, waar we noemen ze dan een brand tegenwoordig, ja. in goed Nederlands? Ja, en dat is een, en vergis je niet, hè, want we hebben kranten... die al vier eeuwen oud zijn in Nederland. Of, of, en dat... zie je dat we weinig bij de correspondent? Nou, de correspondent maakt een andere keuze, want die zegt... de auteur is het merk. Uh -huh. De auteur moet het doen, die moet zich verkopen. Dan leef je naar misverstand. Ik weet het niet, ik, ik weet het gewoon niet zeker of dat zo, of dat zo zal zijn. Of jij je, wil jij je abonneren op individuele auteurs of wil je dat niet? Of wil ja, je... Mensen in jouw omgeving hebben je horen zeggen... de correspondent dat is gewoon een soort van multimediaal weekblad. Het is helemaal <lacht> geen, geen, geen echte actuele journalistiek. Nee, en het, is, en het, en het, zit, het leunt heel, heel erg aan tegen de blogsfeer, zeg maar. En, als je de, en waarin, dus eigenlijk, waarin je dus eigenlijk zegt, ik, je moet voor die auteur moet je gaan. Je moet dus van Femke Halsma of Joris Luijendijk moet je doen. En als iemand dan zegt, ja Schone, wie ben jij nou om over dat soort dingen wat te zeggen? Want Trouw heeft een onwaarschijnlijk slechte track record als het gaat over digitale vormen voor journalistiek. Ja, dat is Hij zo. Heeft voortdurend achteraan gehuppeld met alles wat internet en dergelijke heet. Ja. ja, dat is waar. Maar dit heeft, dit heeft voor mij op zich niet zoveel met internet te maken. Hoe kon het overigens dat Trouw zo achteraan huppelde? Nou, er zaten wel wat, wat omstandigheden binnen het bedrijf... die daar, die sites op een gegeven moment helemaal apart gezet, weet je wel. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om, dat is een kantoor kantoorleed. Wat veel, wat veel belangrijker is, is dat we... Uh, dat we het in print gewoon heel erg goed zijn blijven doen. Mm. Uh, en uh, dat je nu zeg maar, de ontwikkeling krijgt van, uh, van tablets en mobiel wat eigenlijk gewoon printproducten zijn. Dat zijn dezelfde pagina's die naar die iPad gaan... die ja. naar de druk krijgen. Nee. En inzet is gewoon een, een... wat dat betreft een ander medium. Een, mm -hmm. een totaal mm -hmm. ander medium met een andere mm -hmm. uh, dynamiek. Maar je hebt nu bij het afscheid gezegd... Hè, dat, dat moet gaan gebeuren, die digitalisering. Die grote sprong voorwaarts. Jouw opvolger van de Laan heeft dat ook gezegd. Ja. En dan zeggen mensen... ja, maar dat was al de opdracht toen Schone kwam. Wat is er dan gebeurd in de tussentijd? Was hij dan eigenlijk wel die ideale hoofdredacteur op dat punt? Nou, niet, niet, niet voor dat volgende hoofdstuk, nee. Dat denk ik niet, nee. Maar als je kijkt naar, naar, naar de, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... denk ik het wel. Kijk, ik, ik denk dat... dat uh, uh, mijn verwachting is dat zij met, uh, met, uh, met de site, gewoon op internet dat wij nooit echt serieus omzet zullen maken. Nooit echt serieus geld zullen verdienen. Okay. Maar dat wel zal gebeuren is op tablets en mobiel... met speciale producten... waarvan wij kunnen garanderen dat ze de beste zijn die okay, te dus krijgen. Oké, dus trouwen en een site met nieuws... en achtergrond van het nieuws was sowieso geen optie aangezien. Geen begaanbare weg. Maar dat kan in Nederland wel, we, we, we, we wel interessant, hè, dat Van Tillo, de eigenaar van die persgroep... met trouw, ad, volkskrant, uh, noem maar op, Parool ook... Uh, nu heeft gezegd, onlangs... Uh, we gaan toch heel erg inzetten op digitaal. Uh -huh. Op die internetsites en zo. Uh -huh. uh, Want een paar jaar lang, bekent u nu zelf... Uh -huh. is dat ten onrechte niet gebeurd. Uh -huh. hoe, hoe kan het dat er in, in zo'n groot mediaconcern zo'n strategisch goud wordt gemaakt. Terwijl iedereen in de omgeving zegt, daar zit de toekomst. Digitale. Ja, ja nou, maar daar zit de toekomst niet. Maar goed, nou, het, het oh, kan... Hij op. zal niet voor niks hebben gezegd, en plein publiek... ik vind dat we dat verkeerd hebben gedaan... en nu wennen we het Steven. Nou, kijk, de, de, kijk het punt is... één factor die daar gewoon een rol speelt... is dat de situatie in Vlaanderen totaal anders is dan in Nederland. Ja, waar, ja. waar uh, voor, de, voor goed begrip... de persgroep ook krant heeft, hè. Laatste nieuws, de morgen Ja, maar ook de grootste site van Vlaanderen... de dus schalen.be... Uh, uh, is de grootste, dus zeg maar, de nu.nl van Vlaanderen. Daar wordt ook ongelooflijk veel geld mee, verdiend in, uh, in de afgelopen jaren. Daar hebben ze ook televisie, uh, met uh, VTM. Dus dat is een totaal ander uh, landschap en ook een totaal ander bedrijf dan, je, dan in Nederland. Als je het daar dan zo goed doet, zou je zeggen, dan had je dat toch ook in Nederland moeten doen? Als je een nieuwsite maakt in Nederland, moet je opboksen. Niet alleen tegen nu.nl, wat gewoon een commercieel bedrijf is. Maar ook tegen de NOS.nl. Ja. Met al zijn apps en zijn specialties. Je en meer door de landelijke overheid. Ja, <laughs> dus je zit met die publieke omroep die, die op dat internet massaal aanwezig is. en Niet een klein beetje, maar heel erg veel. Okay. Dus dat is een hele moeilijke strijd. We gaan naar vraatzucht, onmatigheid, gulzigheid. We hebben tot nu toe nog maar een half puntje van Willem Schoone op de eerste vier hoofdzonden. Voor de rest is hij een ja, goed ja, mens. Ja. Misschien met vijf. Gulzig. Gulzig, ja. Ook niet, Willem? Jawel, wel, jawel, jawel, jawel, ja, ja, ja. Wel een kopzicht. Alcohol? Nou, alcohol, bier, ja. Hoeveel ja, niet, per dag gemiddeld? Niet geen sterke drank of zo. Nee, ik hou van bier drinken, ja. Gemiddeld? Bij Bijna wel. ook wel. Biertjes? Vijf? Nee, wel meer, denk ik. Zeven? Ja, zo. Maal zeven is 49. Ja. En, uh, officieel ben je tussen de 20 en 25 alcoholische consumpties per week een alcoholist. Ja, dat zeggen ze. Ja. Dat ben je dus? Ja, dat denk ik. Ja. Volgens die definitie ben ik dat, ja. Hoe ervaar je dat, of om met de grote filosoof Marts mee te spreken, wat gaat er dan door je heen? Nou, eigenlijk niet zoveel, want... Uh... In, in België noemen ze het gewoon een frisje. Ja, ik dus... weet het. En in Rusland staat het onder de, <laughs> onder onder de Coca-Cola's en de Fanta's en zo. Ja. Nee, maar ik, ik denk dat... Uh... Nee, er gaat niet zoveel door me heen. Ik merk er niet zoveel van. Kijk, ik, ik, ik drink niet door, hè. Wat is dat? Nou, dat, dat, dat, is, dat je gewoon echt, dat je echt niet meer de weg te kunt vinden en, en, en omvalt. Mm. Dat, is, dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar dit is nog wel een stukje oude journalistiek, hè? Roken, drinken. We hebben Roken we Drieënhalf jaar geleden. Ja. En dat is echt fantastisch. Dat is echt fantastisch. Ja. En dat heeft het dan vak dan... natuurlijk lang hè? De hè? Ja, ja, ja, inderdaad, ja, dat klopt. En ook, neem maar het idee dat je, dat je een sigaret nodig hebt voor een goed stuk te schrijven, dat is zo'n zo onzin. Hey, overdoseert trouw wel eens ergens, uh, als het gaat over onmatigheid, gulzigheid, Dat je zegt, ja, daar, daar mag het wel een tandje minder met trouw, daar zitten we misschien iets, iets doen we te veel. Nou ja, we hadden het net over duurzaamheid en over groen en zo, en dat werd op een gegeven moment te veel in de krant. Maar ook bijvoorbeeld het islamdebat. Denk maar even terug aan een jaar of tien. Toen ja. daar ongelooflijk veel boze stukken ja. over publiceren. Ayane Ali noem maar op. Het ging helemaal mis met dit land. Uh, uh, de allochtonen dit en uh, de gekleurde medemens dat. Uh, ja. Zeker uh, van uh, islamitische komaf. Mm -hmm. Foute boel. Ja, ja daar, zijn we, daar zijn we te ver doorgeschoten in een bepaalde positie. Dat is zo. Hoe kon dat gebeuren? Nou, dat, dat, is op zich, dat kon gebeuren omdat we toen in de krant een bijlage hadden. Die heette Letter Geest. Die hebben we nu nog steeds wel. Die werd door Jaffe Vink gerund. Die werd door Jaffe Vink gerund. Maar dat was eigenlijk een bewust. Nou, ik, ik moet het nu even een beetje voorzichtig uitdrukken. Maar nee, laat me dat niet doen. Laat ik gewoon zeggen wat er staat. Ja. Dat was eigenlijk een bewust onjournalistieke bijlage. Weet je, de, de normale journalistieke normen... die werden toegepast op de krant, op alle delen van de krant... Evenwichtig, goden, ja. allebei de partijen ja, horen... alles checken, altijd ja, uh, niet-fictie niet en, en, en, en non-fictie door elkaar in gooien en zo. Mm -hmm. Dat werd daar redelijk vaak losgelaten. Mm -hmm. Dat was een soort vrijstaatje. Mm -hmm. Waar eigenlijk alles mocht gebeuren. En, en dat was eigenlijk fantastisch, want er gebeurde ook van alles. Mm -hmm. Uh, maar daar is dus wel, uh, daardoor is de krant wel in, in, in dat vaarwater... dat anti islamitische vaarwater terechtgekomen. Ja. Ja. Um, dat is des te opmerkelijker omdat trouw over het algemeen... vrij progressief uitkomt op basis van die bijbelse uh, uitgangspunten. Ja. En um, dus leek het in de, in, laat zeggen, in de optiek van deze lezer zo... dat er een beetje schizofrenie in trouw is. Ja, hing. dat was ook zo. Uh, op veel punten links en hier rechts. Ja, ja, ja dat was zo, ja. Dat was zo. En gaf, dat gaf op, ook op de redactie heel veel discussie en strijd. En hoe heb je dat als hoofdredacteur? Weer... Nee, ik was toen nog geen hoofdredacteur. Ja, ik nog niet, daar, daar waren de overblijfselen toch nog wel zichtbaar van toen je begon. En je hebt dat evenwichtiger gemaakt, naar mijn gevoel. Nou, er zaten toen andere mensen op letter en geest. Oké, okay, dus je hebt mensen vervangen. Nee, dat nee, was al gebeurd. Ja, ja. Ik heb dat niet hoeven doen. Ja. Ja. Dus, maar dat was, dat was echt een frictie die, die op een gegeven moment niet meer te handhaven was. Ja. Dat, is wel, dat is wel gebeurd, ja. Het is nu meer, uh, meer een, een journalistiek-catern uh, geworden dan het toen was. En is er nu nog iets waarvan je zegt... Van nou, wij, wij zouden bijvoorbeeld als het gaat om, om gezondheid wel wat komen aan mogen doen... of godsdienst, uh, nog iets te veel de hoeks en de kabeljauwse twisten... of is die krant uh, toekoor in evenwicht? Nou, die kans, niet, die, die kans niet in, die is niet, nog niet in evenwicht. Nee. Waar, waar dan Maar niet omdat ze omdat uh, dingen missen, misschien. Waar dan bijvoorbeeld? Nou, met name. Dus uh, waar, we, waar we echt zwak zijn, dat is. Uh, dat, of nou ja, echt zwak. Ah, waar ja, we niet te zwak genoeg. zijn, ja. is, is, is wetenschap, technologie. Je, sociale wetenschap, natuurwetenschap, technologie. Dat, ze, dat, zijn, dat zijn onderwerpen die mensen heel erg belangrijk vinden. Ja, maar ja, goed, als je, als je gelovig bent. dan ga je dingen toch ook niet wetenschappelijk uitzoeken. <lacht> dan wil je gewoon gelijk houden. Echt flauw keel. <lacht> <lacht> nee, geloven en wetenschap gaan heel goed samen. Dat is ja. heel interessant. Ja. Maar uh, dat sluit juist heel goed aan bij wat we doen op het gebied van filosofie. Kijk, wat ik heel mooi vind. Daar ben ik ook heel trots op. Dus dat, dat, je had net over de islam. Zo. Dat, dat trouwens schrijft niet over, alleen over de islam als, als maatschappelijk probleem. of als bron van onrust of zo. Ja. Maar wij schrijven ook over islamische theologie. Ja. Dus dat ligt heel erg tegen wetenschapsjournalistiek aan. Dat is waar. Ja. Want hoe, alleen trek je die lijn inderdaad op bepaalde gebieden te weinig door. Dat ja. is wel zo. Hoe wordt er door, door de grote theologen eigenlijk tegen, naar dat geloof ja. gekeken? Ja, je je Jullie van... hebben geen Karel Knip. De in mijn ogen buitengewoon bewonderswaardige NRC Handelsblad-collega. Uh, die echt tot op de millimeter het hele kernenergiedebat debat kan ontvlooien. Ja. Ja, maar we kunnen niet met z'n allen afhankelijk worden van elkaar kaal knip <laughs> ja. Ik ben zelf journalist geweest. En er zijn heel veel goede journalisten in Nederland. Heel ja. veel. Ja. Uh, dus maar daar schieten we... Ik weet dat we daar, dat we daar tekort schieten. Oké. Okay. Ja. Um, ja, gaat toch een beetje die, die, die richting misschien op straks? Ik weet het nog niet. Nou, bedoel, je zit in een commissie van uh, de Vrije Universiteit. Ja, ik zit nu in, de, in het bestuur van de VU-vereniging. Ja. Ja, dus ik zou me kunnen voorstellen dat je nu naar de krant teruggaat zegt... Nou, laat ik die hoek dan eens wat gaan Ja, doen. dat zou kunnen. Maar, dat, maar, maar, de, maar de, de, het, het werk bij de VU dat heeft heel erg te maken met dat identiteitsdebat... Dat, en dat is, dat, en dat Wat wil je daarmee, het identiteit? Nou, nou, het debat over hoe ga je eigenlijk om. De, de, de, de Vrije Universiteit, of neem de, de NCV, of ja. het CNV, of noem het. Dat zijn... Organisaties die net als de krant zeg maar uit een zuil zijn gekomen... uit ja. een verzuilde structuur die we niet meer hebben... die, die eigenlijk sinds 1970 aan het afbrokkelen. is. Wat is je inspiratie dan nog waard en hoe vertaalt die zich in de Precies. praktijk? En, en hoeveel laat je van die tijd varen en hoeveel hou je daarvan okay. overeind? En ja. is, dat een, is dat dan een, een soort van behoud, een soort conservatief iets? Of, of is dat een, ja, een... dat is wat anders dan wetenschapssekt bedrijven natuurlijk. Ja, ja dus dat, daar gaat het heel erg over. Uh, Hoofdzonde 6, Willem Schoonen, uh, ex-hoofdredacteur Trouw. Woede, toren... Wanneer ben je echt kwaad geweest tijdens je hoofdredacteurschap? Dat het even tegen de muur spatte. <lacht> mm, mm. Ik denk dat je me hebt. Ja. <laughs> Vertel eens. Worden hier diplomatieke bewoordingen gezocht? Ja? Wanneer was je echt uh, boos? Nou, nu eigenlijk. Want? Nou, omdat ze iets... Nee, ik, denk, maar ik, kan, ik kan niet uit de toekompen de, wat er speelt. Nee, ah, draait, ja, Kom op, kom draait op. Kom draait op nee, ver... Als je nu zegt, dan, dan eis ik ook uh, voor zover dat mag als interviewer... een tipje van de sluier. Nou, een tipje van de sluier. Kijk, als, als, als, als, als, als, als, als, als ze met onze krant iets gaan doen... wat, wat echt de kwaliteit en zo is de eigenaar... dan word ik echt. dan word ik echt woest. Ja. Ja. Wat overweegt de eigenaar? Nou, de productie van onze onze maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ja, wat zou daar eventueel kunnen dreigen dan? Een technische verandering die gewoon echt een, ook, ook voor de lezers een zichtbare kwaliteitsverlies gaat opleveren. En dat betekent dunner of? Nee, gewoon echt het ziet er minder mooi uit. Dus het minder gaat over uit. de manier waarop hier wordt gedrukt, ja, ja, ja, waarop hier ja, ja. elkaar wordt gestoken. Ja. ja. Kijk en, en kijk, dat heeft ook gewoon te maken met afwegingen die gemaakt moeten worden vanwege kosten en zo. En de persgroep is heel goed in. Uh, want vergis je niet, die, die, dat bedrijf heeft natuurlijk wel een groot deel van de Nederlandse kwaliteitspers gered. Want de mm -hmm. PCM was gewoon failliet. Mm -hmm. Ja, PCM was de vorige eigenaar. Ja. Ja. En die, uh, die... Maar uh, dat doet de persgroep door ook heel goed op de centjes te letten. Heel en, goed. en ik herinner me de anekdote die je eerder in deze uitzending vertelde. toen die dozen open gingen met die bijlagen erin. Ja. Dat je een rondedansje deed op de reactie, ja. bij wijze van spreken. God, dat zag het er mooi uit. En des te pijnlijker dat het eventueel een foute kant kwam. Ja, dat is, dan word ik echt woest. Dat gaat dus niet gebeuren. Oh. Nee, echt? Dat... Christian van Tillo, bent u daar? Ja. Ik, weet niet of we, ik weet niet of we Antwerpen halen. maar, maar Geldt dit ook voor jouw opvolger, uh, Kees van der Laan? Die, die, zegt hij die ook van, dat is over my dead body? Ik denk, ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Kijk, dit is, dit is wel, wel het mooie van het bedrijf. Het is een heerlijk bedrijf om in te werken. Hoor. Mm -hmm. Het is echt een hele goede uitgever. Mm -hmm. dus, want, want kijk, dat zegt Christian ook altijd. Als jij... We zijn heel strak op de centen. Maar als je een goed plan hebt, dan ja. is er geld voor. Ja. Nou, dat was met die weekend dat Was dat het geval? Ja. Als we dat van tevoren allemaal hadden doorgesproken, hoe we dat wilden gaan doen en zo. En hoe dat moest geproduceerd worden en zo. Ja. Dan was het op een Nederlandse PCM-manier, zal ik maar zeggen. Dat was het nooit gebeurd. Nee, maar maar was ik, hoor, dan... ik hoor dat van meer overrectoren binnen de persgroep. Dat dat dus kan. Dat je met Van Tillo op de vuist kunt. Uh, dat je ergens. Uh, in een mooi kasteel op de hei kan zitten, bij wijze van spreken... Ja. en dat dan inderdaad het bloed tegen de plinten opklotst... en dat vervolgens dat pintje wordt gedronken... en dan weer voort met de geit. Nou ja, en, en, als, er, en, als, er, en als er dan iets goeds uitkomt... dan staat hij, dan tekent hij ook daar, daar ook voor. En dan staat hij daar ook voor. Ja, maar omgekeerd kan het ook gebeuren. Dat, ze, dat vanwege kosten iets moet gebeuren wat jouw krant gaat schaden. Ja, dan, is het, dan moet je dus... Oké, dat heb je duidelijk gemaakt. Ja. Uh, tot hier en niet verder. Mm -hmm. uh, we, we hebben ons dus vergist in Van Tillo. Want toen hij hier kwam, toen werd hij bijna cynisch ontvangen. Die ja. zou de Nederlandse kranten naar de duivel voeren. Ja. En, enzovoort enzovoort. Ja, dat is echt, echt, echt een ongelooflijke misvatting was dat. Dat is echt heel, heel raar. Dat is echt, dat is echt heel raar. Er hebben dus ook niet goed naar gekeken. En wat zegt dat dan over ons journalisten? Dat wij nou, we dat gaan bijna echt, collectief ja we, gaan, ja, we gaan echt... Ook in Den Haag, hè, politiek in Den Haag ook. Hij moest op een badje komen om uit te leggen... wat hij met die kwaliteitskanten ging doen. En zo, ja. en maar de persgroep heeft nog nooit een titel van de hand gedaan. Hij heeft ook nog nooit een titel geschrapt. Ja. Foutje bedankt, stellen we vast. De laatste. Nee, maar er nog één ding. Ja? Ja, ja. Want als je nu kijkt wat er bij wegen gebeurt... Ja. En ik spreek wel regelmatig... En collega's, er eigendom van? Van Micom, Britse investeerder. Andere koek uh, insinueren? Waar nu meer dan 500 mensen... Eruit moeten zo. Die hoofdreactie die hoofd zouden heel graag. van Tilo was eigenaar. Absoluut. Hebben. Maar het schijnt ook te gaan gebeuren, toch? Nou ja, er is, er, er is, er is ooit een, een, een, een, een, een sprake van geweest, maar het is toen niet doorgaan. Omdat zou dat filmen... misschien alsnog kunnen? Dat die Ik, weet kranten... Ik weet het niet. Ja. We hebben er nog één, zoals gezegd. De laatste hoofdstonde voor Willem Schoonen. Uh, Acadia, gemakzucht, traagheid, zou je ook kunnen zeggen. Ik ben opgefokt, dus ik weet niet wat. Ja. Nou, ik hoor het wel. Ja. Ja. Zal ik, er, ik moet zal dat ik er, nog leren. Zal ik er eentje doen, <laughs> uh, die, die misschien toch onder, onder traagheid uh, valt. Dat je um, tot 1985 bij de waarheid werkte. Ja. CPN-krant. En dat het wel laat is om dan pas bij de waarheid te ja Ja, ja, ja. Te dat, is, dat is wel waar. Ja. Ik kwam op ieder feestje te laat, ja. Ja. Toen ik lid werd van het CPN, toen stond die partij echt op barsten. Dat was echt een, een enorme oorlog. En toen ging Willem Schooner zich bij... Ja, dan gingen we ging nog eens aansluiten. En de waarheid, die, die, die krant was gewoon ook inzet van die strijd. Dus dat was gewoon, dat was gewoon een einde verhaal. Heb je enig idee hoe, hoe dat kwam, dat je dat zo deed? Ja, maar dat heeft heel erg te maken met mijn geboortejaren. Want? Ik ben geboren in 58. Wij zijn echt de generatie die overal te laat kwam. Ho, ho, ho, ja, ik, ik interview <gif> hem schoon, hè. En ik word gelijk met hem in de beklaagde bank gezet. <gif> van welk jaar ben jij? 57. 57. Nee, en, en, nee toen kwam ik volgens bij Trout. Toen dacht ik, van nou gebeurt het weer. want Toen zei ik, sommige collega's, nou geniet er nog maar even van. Want over vijf jaar bestaat die krant niet meer. Mm. En dat was in uh, 85. <gif> dus, maar het was wel zo, ja. Dat is... Uh, dat is, dat is uh, Een vlekje. Ja, want gelukkig is het niet zo. Want het tijd is helemaal omgekeerd. Ja. Maar de waarheid. ik heb er ontzettend veel geleerd hoor. De waarheid. Maar dat was een fantastische tijd. Maar ook hoe je, hoe je dus niet onder zo'n vlagjournalistiek moest bedrijven, eigenlijk. Nee. Toch? Ja. Nee. Um, wat zou je nou, uh, hoofdredacteur, uh, zijn dat ligt achter je, nog graag in je leven bewerkstelligen? Wat, wat zou je nog graag voor elkaar willen krijgen? In deze andere rol, in deze andere positie, gewoon redacteur van trouw Is er nog een droompje? Ja, ik zou heel graag. Uh, uh, ieder, iedere dag een cijfer over economische wetenschap. Ik vind dat. Uh, ik ben geen econoom. Hè? Ik heb wel veel wel economisch vak gedaan aan de universiteit. Maar. Maar ik vind, wat ik heel interessant vind is dat. Uh, dat de, de, de economie eigenlijk de laatste decennia heeft ontdekt... dat ze een, een menswetenschap is. Ja, dat het psychologie is. Ja. En ja, Robert Dijkgraaf, die, die zei ooit... Uh, vraag mij niet of je moet bezuinigen of juist niet moet bezuinigen. Juist moet stimuleren. Want dat is moeilijker dan de vraag beantwoorden... wat er was voor de oerknaal. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Het is allemaal tussen de oren van mensen. Ja, ja, ja. Bovendien, en, en irrationaliteit speelt daar een hele grote rol... He, terwijl, ja, het niet rationele. Ja, ja. Terwijl de klassieke economie natuurlijk gaat, gaat uit van een soort van geaggregeerde ge mens. die altijd de economische juiste beslissing neemt. Dat is natuurlijk niet nee, zo. Zeker. Dus die veel... spelheid zou je willen pakken. Ja, het is veel ja. interessant om in te zoomen op de irrationele ja. mensen. Iemand in jouw persoonlijke omgeving heeft je horen zeggen. Het klinkt raar, maar ik zou eigenlijk zolang ze rond graag innerlijk evenwicht bereiken. Ja. Ik ben altijd zo druk geweest. Van ja, de... ik ben wel heel druk. Ik, ik, ik, ik, ontspannen vind ik heel erg moeilijk. Ja. Dat lukt me. Ik heb daar wel een paar mailtjes voor natuurlijk. Sporten en zo. En, uh, en klassieke muziek en zo. Dat, gaat, dat werkt wel prima. Ja. Maar ik vind ontspannen. Kan ik heel slecht. Ja. En dan ook nog die piep in die oren erbij. Ja. Kom je daar Maar dat vanaf? heeft geen oorzaak. Ik denk niet dat dat een oorzaak verband nee. heeft. Ik Kom je daar ooit niet. vanaf? Denk je zou dat nog die kunnen? Die piep? Ja. Nee, nee, nee, nee. Daar gaan we niet vanaf komen. Nee, die, die hoop hebben we echt opgegeven. Ik, daar is niks voor. Je kunt, je, je kunt, je kunt, je kunt leren daarmee om te gaan. Hoe doe je dat dan? Ja, door, door, het, nou, door het te accepteren. Knap. Ja, dat lukt mij ook niet hoor. Oh, nee, echt niet. Okay. Maar dit is, dit is best, ja, nee, dat is, dit is echt wel een... een dat is nog best wel een lange weg. Ja. Maar heel veel mensen hebben dat, hè? Ja, ik weet het. Als je, dat heb je natuurlijk altijd. Als je, gewoon, mensen, ja. als je erover gaat praten, dan je zeggen... Maar, ja, dat heb ik dan al is al. iedereen zwanger, wel. Ja. <laughs> dan zie je ze overal. Hé, <laughs> hey, uh, we hebben nog heel even... Wat, wat uh, komt er op de tegel te staan? Moet ik het voorlezen? Nou, geef, geef maar ten beste wat je schrijft. Het is een uitspraak van, uh, van mijn grote voorbeeld en goede vriend Bert Klei. Ja. Uh, de wijlen trouwcolumnist. trouwcolumnist. En uh, het, net na mijn aanstelling... Uh, mijn eerste interview, de dag nadat ik was aangesteld, was hier. Mm -hmm. Bij Kunsthof. En toen heb ik ook iets van Bert Klei op de tegel geschreven. Ja. Dus ik, ik dacht, ik doe er nu weer een van Bert. Ja, we begonnen met hem en we sluiten ook met hem af. Ja. Als het gaat om Willem Schone. En, en daar staat op de tegel... Op de tegel staat de meeste mensen zijn aardig. <laughs> en nu moet ik natuurlijk zeggen dat dat vanavond in ieder geval gold en zo. Maar, maar ik meen het nog wel. Het is ook echt waar, denk ik. All the best, Willem Schone. Ik meld nog even dat naachten één op straat hoort is. Eén op straat is in Arnhem. En Rob Uitkerk praat over zorgverzekeraar mensen. Die wil dat Vitesse haar excuses aanbiedt. Voor het niet meenemen van een Israëlische speler naar de Verenigde Arabische Emiraten. Moet Vitesse inderdaad sorry zeggen? Goed. Willem Schona, hartelijk dank. Graag gedaan. Moedig voorwaarts. Dankjewel. Bye. Meneer Schone, dit was aflevering 2760. Wij wensen u en trouw het allerbeste. En kunststof is er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het is weer tijd voor Lingo.